Afwas Shows in Nederland Er is er maar eentje waarmee echt rekening gehouden wordt Dat is Putekaluris Afwasshow En dit is de nieuwe Elsplaat Radio welkom! 5000 50 volt kom je radiokamer binnen denderen zoals dat heet. Je hoort de nieuwe Els plaat voor de hele komende week. Dus we gaan hem luisteren elk uur dat de afwashow uitgezonden wordt. En dat is van maandag tot en met zaterdag. De en de borden. De in de weg. Jij was af dezelfde dag lied. Behalve op zondag, dan zijn we er niet. Dat mag niet. Als je erbij zingt, ja goedemiddag, goedenavond luisteraars. Het is weer tijd voor de afwaarshow en dan wel de vinylshow natuurlijk. Want het is weekend en dan mogen we weer van de draaitavond. Plaatjes draaien zoals dat heet. Nou, wat gaan we allemaal doen? Ik heb geen vaste onderdeeltjes. Ik heb zelfs geen playlist. Ik heb zomaar even wat singeltjes gepakt. En dat werkt toch ook eigenlijk best wel lekker. En ik heb nog wat singels gekregen met de borst na 29 augustus. die kreeg ik veel te laat, want dat waren nog singeltjes. Bestemd voor de top 40 van 31 augustus 1974. Dus die gaan we ook een beetje voor je draaien. En voor de rest zien we het allemaal maar wel. Ik weet ook nog niet hoe lang ik hier ga zitten. Het kan 1 uur zijn, het kan 2 uur zijn, het kan 3 uur zijn. We maken er gewoon een klein feestje van vandaag. Uit Veronica's de 40 van 31 augustus 1974 hadden jullie nog tonight van de Rubettes op Singles te Nou, hier komt hij dan. Goedemiddag, goedenavond. Dit is de Veriel Show. Deze stond in die top 40 van 31 augustus 1974. Dat zou ik echt niet meer weten, volgens mij ergens rond de 10, 12 plaats of zo. En het is ook nog eens een keer middengolfkwaliteit deze plaat. Schrikkelijk wat een krasjes erop zit. En uh, ik heb hem ook nog niet schoongemaakt. Zo moet ik ook nog eens een keer gaan doen. Hij komt zo uit de post vandaan en zo op de draaitafel. De Ava Show Administratiekantoor Kolenhof BV. De specialist voor de boekhouding tegen betaalbare prijzen. Bel nu 0180 515213 13 voor een geheel vrijblijvende afspraak. Kolenhof BV, de enigste juiste keuze. Oh, wat een lekkere muziek. Hier is Gilbert O'Sullivan en Claire. Claire, the moment I met you.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 Het the the oh, Claire. Claire. Pom, pom, pom, pom, pom. Ach, wat een zielig plaatje eigenlijk. Ik heb geen bal begrepen van de tekst, maar het klinkt gewoon een beetje zielig. Jorda, Gilbert, O'Sullivan en Claire. Trouwens, vanaf maandag aanstaande zijn wij voortaan ook tussen 7 en 8 uur avonds te beluisteren op Radio Maastad, de gigant van het internet, zoals erbij staat op de website en daarvoor kun je gewoon gaan naar maastad. .com, dacht ik. Uh, dat dacht ik wel. Ja, had ik eigenlijk op moeten schrijven. Maar in ieder geval, vanaf aankomende maandag... Uh, elke werkdag maandag tot en met vrijdag... de ava wordt dan via de livestream van Radio Maastad uitgezonden. En heel verrie, dat is geen herrie. Nou, af en toe wel hoor. Nou, dat geldt niet voor dit nummer hoor. Nee, nee, nee, nee, nee. Ik heb hem al meegedraaid geloof ik van Vinyl, maar ik vind hem zo erg mooi. We gaan luisteren naar Earth and Fire and Love of Life. Goedemiddag, goedenavond, net wanneer je luistert. Dit is de Vinyl Show. 1974, uh, het ervaren natuurlijk met uh, Love of Life. Maar die titel kwam veelvuldig terug in de plaat. Dat is meestal namelijk zo. Uh, ik heb trouwens wel één onderdeeltje zometeen in de show voor je. Ja, wij gaan wel een oude top 40 doen. Dat wordt de top 40 van 14 september 1985. Dus inmiddels ook alweer 30 jaar geleden. Ik hoor hier een, een plaat blijven haperen. Als ik hem nou uitzet, dan zijn we vandaag ook vanaf, want we moeten toch de andere draaitafel hebben. Wat een onzin allemaal. Ja, ik heb een beetje een, een, een melig ik weet niet hoe dat komt. Ik heb normaal altijd drie dagen weekend, vrijdag, zaterdag, zondag. En uh, dat was dit weekend niet het geval, want ik heb gisteren gewerkt. En ik heb vandaag ook gewerkt tot een uurtje of half vier. Ken je je nagaan? De enigste vinyl show van Nederland bij de afwasshow. Oh, wat prachtig, allemachtig. We gaan eens even naar Beep toe met Never Listen To A Bezoekie Player. Hey, hey. Het cool, Die dames van Hoesje die staren mij aan hier, ja, drie mooie dames, toen nog wel in ieder geval, ze zullen nu ook wel een beetje ouder zijn geworden denk ik, want volgens mij kwam dit nummertje ook ergens eind jaren 70, begin jaren 80, ik heb eigenlijk geen idee, je hoorde, babe, en het klinkt wel leuk, never listen to a bezoekie player, ja, nou, eh, uh, boom. Ja, ik zit hier zomaar wat plaatjes eigenlijk op te zoeken. En dan leg ik ze op de draaitafel. En dan ben ik ondertussen alweer vergeten welke erop lag. Nou ja, we gaan gewoon vanzelf luisteren. Oh ja, het wordt een mooie van de hollies. It is wow in the dishes show. Hier is een mooie Man with a heart. Korte plaatjes hoor in die tijd. Ja, ja, ja, want deze kom ik ook volgens mij ergens uit begin 1 of 72. Ik vind het een van hun mooiste opnamen van de Hollies en A Man With oude Hart. Ik had het zojuist al verteld, ik heb hier nog wat singeltjes achteraf nagekregen, toegezonden gekregen. Die we eigenlijk op de 29e augustus hadden we moeten hebben. Toen we de afwashow die dag hadden. En smiddags natuurlijk het toetje. De top 40 van 31 augustus 1974. De laatste die Veronica uitzond vanaf zee. Zo moet ik het ook wel zeggen, want later heeft Miami Amigo, de zeezender, deze top 40 ook overgenomen. Dus ik zeg er nadrukkelijk de zeezender Veronica bij. Is dat probleem ook weer opgelost, want daar kreeg ik wat aanmerking over. Uh, en dat is allemaal Duitsstalige muziek. Ik had net een paar Duitse plaatjes, uh, had ik niet. Dus die gaan we zo meteen allemaal voor je draaien. Als eerste krijgen we hier Freddy Breck, Breck is een nek en de Zona Geert oh. Op een show, meer muziek. Die zonne geht auf. op het hoesje nog een zeer jonge Freddy Breck uit 1974, hij stond ook in die beroemde top 40 die zonnekeet af, nou we gaan gelijk door met dat Duitse kwartiertje zoals dat heet we gaan naar Cindy in bed, ook al uit die top 40, en aber am avond aber am avond da speelt het zigeuner op de gitarre ons beiden was voor. aber am Abend. Daar träumt ons een, schönere träume als jemals zuvor. Maar, op de avond, daar spielt de zigeuner op de gitarre, de kans en de moor. We setzten onze großen Hüte op. Schaut ons die Leute an, we pfeifen drauf. Jetzt is de heiter onze levenslaut. We singen alle beide Astra, mistra, mistra, mistra Die liefde, die is dan Aber am Abend Da spielte zigeuner In der Tabelle Zum Tanz für uns zwei Aber am Abend Da spielte uns eine, Was wir lieben het is voor ons mooi, maar aan abend, daar spielt de zigeuner, En zijn muziek, die is zauberein Die kastanieten knattern neben mir Ik glaub die zählen jeden kuss van dir Drum schenke ik sie dir als Souvenir En zacht je dan nog spanisch Quanta lagusta, gusta, lagusta die Er spielt Zigeune, ich schau dir tief in die Augen hinein. Aber am Abend, er trinkt uns eine, ein bisschen wie an der dusischen Wein. Aber am Abend er spielt der Zigeune. Wir können beide des Lebens uns freuen. Aber am Abend er spielt er Zigeune in der Tabelle. we dat is muziek. Ja, ach ja, ach ja, Cindy in bed en ze hadden het allemaal over een cigeunen die ergens zat te spelen of zo. Ik denk dat dit plaatje tegenwoordig niet meer door de schoonheidscommissie zou heen komen van de EU. Vrees ik zo. Uh, het is uh, we hebben al een weer een half uurtje er. Opzitten. Ik heb nog een heel speciaal plaatje gekregen... ergens op een rommel, maar het gevonden leuk, hoor. De show. <laughs> Mooi plaatje van The Shocking Blue. En het is allemaal getiteld Hello Darkness. De kwaliteit laat een, laat een beetje te wensen over. Maar ja goed, dat kan allemaal gebeuren hier in de Vinyl Show. Ik hoop dat je toch ondanks alles een beetje een lekker weekend hebt natuurlijk. Hè. En uh, daar nemen we gewoon die krasjes op de platen wel even mee. De volgende plaat komt namelijk ook weer uit diezelfde uh, taal top 40 van 31 augustus 1974, later gekregen, maar hij was zo moeilijk te vinden dat ik genoegen moest nemen met een uh, wat slechter exemplaar. Dus ik heb hem een beetje vooruitgezet, want anders gaat hij heel veel overslaan en ik hoop dat het een beetje lukt. Het zijn de jongens van de Sparks en Amateur Hour. Even iets op te schrijven, een zo'n klein memootje met iets laten starten. Er zit een kras in het begin. En dat doen we dan in het hoesje van het plaatje van Sparks. Dus als ik hem nou over een jaar of zo weer ga draaien, dan weet ik dus, ik moet hem ietsje verder zetten. Ja, zo lossen we dat hier op in de haven show. Goedemiddag, goedenavond, goedemorgen. Net wanneer je luistert of wanneer je nog in bed ligt of je gaat naar bed, gaan mij het allemaal eigenlijk bommen. Zolang je maar luistert, natuurlijk, naar nou, de allermooiste vaniel. Muziek, Power in de -show. We gaan eens even naar de jaren 80 met Jimmy Cliff. Ook nog gedraaid door Hans Bank hier in de AFA Showdag. Aai, ai ai, ai, ai, ai, hier is sunshine in the music. Zonneschijn in de muziek zitten. Ik zie er buiten weinig van terug. Want het is helemaal niet het weer wat er een klein beetje beloofd werd nog halverwege de vorige week. Toen zou het weekend nog een beetje aardig verlopen met mooi najaarsweer. Maar uh, het is hier gewoon helemaal grijs en toen net motregende het ook al. Eh, bah, er is gewoon helemaal niets aan. Nou, dus maar gewoon lekkere muziek draaien. Jimmy Cliff je en Sunshine in the Music. Ah, oh, het is ook zo lekker hè, uit 1967 uit Volendam, hier zijn de Cats met Sure He's a Cat. Sure he's a cat, nobody's gonna argue with that. Jo. for a bride. de telefoon de hele tijd open. Maar goed dat ik niks uh, gezegd heb. Ik ben wel wat rommelen geweest. Dus als hij wat gerommel tijdens Brotherhood of Men heeft gehoord. Dat was ik dus. Ja, want ik vind het hier zelfs een beetje donker geworden. Dus ik heb even de studiolamp erbij gezet. Want anders kunnen we het allemaal niet meer zien, de plaatjes. Dit was ook trouwens een plaatje wat ik pas later mocht ontvangen, helaas. Dus we konden hem niet op vinyl meenemen in die top 40 van 31 augustus 1974. Dus om het even goed te maken draaiden we die nog een keertje. Nou, we gaan het nu eens even wat steviger aanpakken, hoor. Ja, we gaan naar Tower toe. Kijk, die groepje nog. En ze hadden volgens mij nog maar één hitje. Maar goed, het is wel een knijker van hit geweest ergens in de top 40. Hier is See You Tonight. Tonight. Come to me. natuurlijk, Ja, ik zat op een verkeerde knopje te draaien. Ja, dan schiet het niet op natuurlijk, hè. Ik uh, kom gewoon denken omdat ik een beetje moe ben. de Iron Horse uit 1979 met Sweet Louise. Het was ooit de allereerste Caroline Sureshot naar de Pasen van 1979. Ik vind dat we genoeg pokker hier gedraaid hebben, dus we gaan het weer eens even wat rustiger aan. Doen. <laughs> de affelershow. More love is alive. And so we begin. Mezelf. De Avast Show met Ferry. Het allermooiste vind ik persoonlijk uit 1971 of 1972. Ja, ik heb weer niks aan voorbereiding gedaan, hoor. Ik heb zomaar wat blaadjes gepakt. You're the sandy coast and just a friend. Zo, we gaan aardig op naar het tijdstip op het hele uur. En we gaan er, denk ik, nog wel een uurtje of zo aan vastplakken. En in dat tweede uur gaan we je een overzichtje van uh, geven van een oude top 40. De aflevering van 14 september 1985. Wow. Wij gaan even hier naar Hollandstalige muziek van Gerard Koks. En die heeft het allemaal over de goede oude tijd toen er nog vinylsingeltjes werden gedraaid. Ach, hoe lang is het geleden? Met de diligence naar Gouda.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 Een glas op alles wat ooit was, de goede oude tijd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 Veel afwas -shows in Nederland. Er is er maar eentje waarmee echt rekening gehouden wordt. Dat is Puttekaluris' afwas -show. En dit is de nieuwe Elsplaat. Radio let's go go You want some sweet, sweet love from me. Take a chance with someone new. you see. I can make you. Fun. Disco-muziek van de bovenste plank, hoor, van een heel klein dametje als ik me goed herinner. 5000 volt en I'm on fire. Ja, Els kan ze wel uitzoeken hoor. En dit plaatje ga je elk uur horen, tijdens de ava Dus dat wordt een keertje of 8, 9, dus dat valt nog wel mee. En er wordt ook nog eens een keer een volgende De kom is in de borden, de kom in de karras. Welkom jongens en meisjes, dames en heren in de tweede uur van de Afa show voor deze zaterdag. Het is vandaag 12 september van het jaar 2015. Oh, doe Allah niet mee. Nee, alle doe niet mee vandaag. Normaal zeg ik altijd in het allerjaar 2015. Ja, dat moet tegenwoordig Daar gaan we het niet over hebben. We gaan het gewoon lekker over muziek hebben. Nou, ik heb uh, geen idee waar we allemaal nog gaan draaien waar we tegenkomen. Want ik zit hier gewoon maar even uit een... Uh, Zo'n... Zo uh, klein mandje. En daar zitten wat singeltjes in. En dan pak ik er hier en daar, trek ik er wat uit. Dat ik denk, hé hey, ja, de tijd niet gehoord. Die vind ik gewoon leuk om te draaien. En zo doen we dat hier op een zaterdag. En uh, de volgende, dat wordt ook wel een mooi hoor. Ja, vind ik zelf een van hun beste. Van Toontje Lager. Uit 1982. dus Net als in de film van de LP, vroeger of later. Het is inmiddels wel heel wat later. Het was donker, ik was helemaal alleen Toen de film was afgelopen, ging ik nergens heen Ik staarde naar de televisies, je hoofd gespiegeld in de etalage etalageruit Je tikte op mijn schouders en je vroeg me, ga je vanavond met me uit?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 Net als in de film, ik wil het.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 Muziek Zoete muziek noemen we dit in de Ava show You're the George Baker en Fly Away Little Paraguaya. Hij komt uit de, uit de serie singles van Do You Remember. Dus het is niet het originele singeltje, ik denk uit 1974 of zo. Nee, het zal waarschijnlijk ergens in de begin jaren 90 zijn geperst. We gaan eens dus even door met wat steviger. Oh ja, even deze op. De enige vinylshow van Nederland. En zo is dat. Bij de Afra Show. Baken 16 plaatje. En ook wel een beetje galop op de knieën plaat. De Michael Zekerband Band. En Let's All Chance. Uit 1978. was falling, wind was blowing, when the world said, goodbye buddy. But still I know he'll live on through the music of his song.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 Mike Berry de vertolkt, vertolkt, uh, tribute to Buddy Holly het zielige verhaal over een geweldige zanger die slechts heel kort op deze aardbodem mocht rondlopen. Want hij verongelukte namelijk in 1959 met een vliegtuigongeluk in een sneeuwstorm. Maar dat mocht wel overduidelijk zijn. Wie kent het verhaal niet? En in de Alfa Show is het tijd geworden voor een historische top 40. We doen de aflevering vandaag van 14 september 1985. En zoals gebruikelijk gaan we eerst even kijken naar de nieuwkomers in deze lijst. Op 40 nieuw binnen: Ticket to the Tropics van Gerard Joling. Jawel. Jorah Woman, Bad Boy Blue, komt nieuw binnen op nummer 39. Op nummer 37: The Power of Love van Hugh Lewis en the News. En op 36 komt nieuw binnen: Part-time Lover van Stevie Wonder. En dan zijn we al heel vroeg in de lijst toegekomen aan de hoogste nieuwkomer. En uh, dat wordt een opname van Modern Talking. Die kwamen nog net een beetje op. En het is allemaal getiteld Serie, Serie Lady. De klapper van de week, week, week. Take my heart, I've been lonely too long, oh I can't be so strong Take the chance for a man, take my heart, I need you so There's no time, I Veronica Veronica's Top 40, in de, de aflevering van 14 september 1985, we hoorden Sherry, Sherry Lady en Modern Talking, en wij gaan door in de lijst met uh, een overzichtje van de Top 11. Van 16 naar 11, Heaven Must Be Missing an Angel, in de derde week, ex-alarmschijf, natuurlijk van Tavares, André Hazes, vijf weken genoteerd voor zijn bona, Sierra, blijf op 10 sta staan, van 7 naar 9 gezakt, We Don't Need Another Hero. Van wie anders als van Tina Turner in de negende week. 13 weken genoteerd, Marlies, voor Benny Nijman. Met Waarom fluister ik je naam nog? Maar nu op zijn weg de toer van 3 naar nummer 8. Vier plaatsen omhoog van 11 naar 7. Running Up That Hill van Kate Boos in de vijfde week. En Dancing in the Street, David Bowie en Mick Jagger. Hey, nog gedraaid van de week. Drie weken genoteerd van 13 naar nummer 6. 1 plaats omhoog voor Cool and The Gang met serie van 6 naar 5 in de zesde week. En zeven weken genoteerd staande Eurythmics met Debbie Mussing, Miss Debbie Must Be an Angel op vier blijven staan. Twee plaatsen omhoog van vijf naar drie. I Got you Babe van UB40 en Chrissy Hine in de zesde week. Acht weken genoteerd voor Baltimore, de Tarzan boy. En nu van de nummer één positie af, want ze zakken naar nummer twee. En de nieuwe nummer één is afkomstig van Madonna in de zevende week. En die stijgt van twee naar één. En wij gaan luisteren naar de kom complete top 3. Hey, sing along, him! 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 3, 3, 3, 3, Jongen jongen jongen zeg allemaal lange nummers in die top 3 van de Veronica top 40 van 14 september 1985 Toen geheten natuurlijk de Nederlandse top 40 Ehh uh, Madonna die stond toen nummer 1 met Into the Groove Into the Groove, nou wij gaan hier ook weer in de groef we gaan weer vanaf vinyl draaien Volgens mij heb ik de achterkant opgezet of zo. Die zullen we weer stopzetten. Ik zal eens even kijken. We zullen eens even kijken. Dit kan allemaal in de Hava Show. Breek mijn strijd, breek mijn strijd Ja hoor, ik heb de verkeerde kant op gezet Ik vond al dat het plaatje aan de achterkant er zo schoon uitzag En uh, dat was natuurlijk niet het geval Dus we gaan het nog een keer proberen Met Matthew Wilder Ja, en Breek mijn strijd Het plaatje komt denk ik uit 1982 Goedenavond, goeiemiddag, goeiemorgen Net wanneer je luistert, we hebben nog een half uurtje In deze afwashow van zaterdag 12 september van het jaar Des allas 2015 Hij is vrij. Ik heb hier twee singeltjes met uh, van die uh, witte hoesjes. Dus dan heb je eigenlijk geen echte hoes natuurlijk. En daar staan natuurlijk de nummers op uh, waar ze thuis horen. Maar nu heb ik twee plaatjes eruit gehaald en allebei uit een wit hoesje. Dus waar ik ze straks naar nou weer terug moet opbergen, dan gaat het natuurlijk gegarandeerd verkeerd. Dat is jullie probleem niet, maar wel mijn probleem. Oftewel het probleem van Els, want die ruimt altijd de plaatjes op en die zoekt ze ook weer op. En oh wee, als er straks een fout plaatje zit in een, in een fout hoesje, ja, dan zwaait er wat voor Els. Je de Walking in the Rain van de police, ja, ja, ja. Nou, het schiet alweer aardig op, hè. Ik heb nog maar twintig minuten en nog zoveel muziek voor mij klaar liggen. Hier zijn de Middle of the Road, Heidegger uit 1972 en The Talk of the USA. for show. day in September Right now it's four and ten As I stare outside my window And I see the clouds all passing by I'm feeling lonely Oh, I love it Oh, I love it One day just though I think I'll lie I love Het de Frans plaatje gedraaid hier in de show uit 1976 hoorde je Pussycat en Wet Day in september. Over wielrennen gesproken, ik uh, kijk met een schuin oog hier steeds naar de tv, maar het gaat niet goed met Theo Dummeling. Nee, nee, nee, nee, nee, nee. Die nummer 1 positie kan hij wel vergeten morgen. <coughs> maar geluk hebben we als hij nog op de derde plaats terecht komt. Dus ja, jammer, maar helaas als hij er zo bijna in de laatste dag nog wordt afgereden natuurlijk. Wij gaan hier maar door dan met wat vrolijke muziek. We gaan het tempo eens een keer wat opvoeren. Het is een Tros Europaradeplaat geweest, want dat staat op het hoesje. De artist, of sorry, artiest, of zo artieste eigenlijk, het is een dame, heet Vicky Rubenson. en we gaan luisteren naar Turn the Beat Around in het kader van... De klap op de knieënplaat.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 The sun in my life, it is dead. It is dead. Where are the girls that I live far behind? The sticks and the sticks of the girls.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 Allemaal, allemaal, de spiks en de Specks van uh, de Bee Gees uit 1967. Hè? Moet ik altijd weer denken aan dat schoonmaakmiddel. Hoe weet het dat nou? Had je ook wel spik en span? Ja, oh ja, spik en span. We schieten al aardig op. We gaan even gauw door met de muziek. Want ik wil nog twee van jullie laten horen. Deze ongeveer ook uit 1974. Hier is in Old Mexico van Nick McKenzie. She was the same as the girls I left in Old Mexico Tequila, sun and fun And nothing to be done But I've lost my heart in Old Mexico I left her there behind She was always in my mind and Every day so I know I'm smoothly run But I've lost my heart In old Mexico I met her on the shore She's the one I do adore Every day when I was down In Mexico I miss her every day So I know I must obey And go back Cause she's out of sight I'll take the morning flight Going back is right I hear the girl's playing her in Old Mexico, Nick McKenzie 1974. Ik heb nog één plaatje voor je. En uh, dat wordt ook wel een toepasselijke trouwens. de dezeen van Demus Roussos. En dat was het laatste plaatje wat ik niet kon krijgen op vinyl voor de top 40 van 31 dus 1974. En we hebben hem nu wel. Dus dan moeten we hem ook maar draaien, vind ik, hè? Ja. <lacht> Och ja. Zeg, ik zou zeggen bedankt voor het luisteren. Wij spreken elkaar maandag weer. Tot ziens, de dezeen. In Nederland. Er is er maar eentje waarmee echt rekening gehouden wordt: dat is Toetecalouris Affas Show.